Een heel gelukkig 2023, lieve vrienden. Eten. Eten. Nou, had ik vroeger nooit gezegd met een glimlach. <laughs> Welkom in de Praatkamer. Mijn naam is Rob Schaap. In aflevering 52 van de Praatkamer praat ik met Esther vanuit haar eigen kamer. Want Esther zit door haar spierziekte in een rolstoel. We praten over hoe ze tijdens haar ziekteproces mentaal in de knoop raakte en anorexia ontwikkelde. Dit achterlijke gedrag, hier, hier stop ik mee. Ik was gewoon een... Een, een normale weldenkende vrouw... en er is gewoon helemaal niks meer van over Esther, um, wacht... ik moet je er ook even bij parken, want dan kan je, uh, je bent niet in de studio... dus ik moet je even online zien. Ha, daar ben je weer. Ha. Ben de, welkom, welkom in de praatkamer... en je zit niet in de praatkamer. Uh, leg even uit aan de mensen waarom niet. Nee, ik zit in mijn eigen kamer. Ja. <laughs> Heel gezellig. Uh, ik zit in de rolstoel... en jouw studio uh, is niet op de begaande grond... maar als het goed is op de eerste verdieping of zo... Ja. En dat is voor mij eigenlijk onmogelijk om, uh, om te komen. Aangezien ik geen trap kan lopen. Nee, dus nee. vandaar dat we het online doen. Ja, nou, is... Helemaal goed. Ja, toch? Dan dus moet, uh, moet het ook lukken. Waarom heb je je aangemeld? Dat is dan wel gewoon de standaardvraag. Die krijg je wel gewoon. Ah, oké. Okay. Nee, goed. <laughs> <laughs> het is je vergeven. Nee. <laughs> um, ik heb een spierziekte gekregen op mijn 37e. En uh, psychisch was ik, was ik eigenlijk gewoon... Uh, Gezond, zal ik maar zeggen. Nooit, nooit problemen mentaal gehad. Maar door die spierziekte raakte ik zo van slag dat ik eigenlijk uh, indirect en onbewust anorexia heb gecreëerd. Wat dus wel een mentale aandoening is. Uh, wat ik nooit verwacht had. Nee. Dus daar, ja, dat is dus de reden dat van mijn aanmelding. Um, ja, dat mensen eigenlijk een soort van wil waarschuwen: van, let op wat er kan gebeuren als jij. Uh, je leven in één keer helemaal op schop staat door wat voor reden dan ook. Ja. Het kan in spierziekte zijn, maar het kan ook een ongeluk zijn, of wat dan ook. Dat je echt wel mentaal een flinke tik kan krijgen, daardoor het kan ons en een al... rare sprongen kan maken. Ja, het kan ons allemaal overkomen, wilde ik uh, ja, zeggen. Precies. Hoe is het bij jou begonnen? Hoe is het begonnen? Hoe is het bij jou begonnen? Ja, ja sorry, stop het af en toe een beetje. Oh, oh, ja, dat is dat online. hè. Nee, ja, dat is toch wel jammer. Ja. Nou, wie dat... Uh, de eerste opname in het ziekenhuis, nadat ik de diagnose van mijn spierziekte had gekregen, duurde acht maanden. En van een, een situatie um, die ik daarvoor had, dat was gewoon 60 uur in de week werken, kinderen thuis, alles onder controle hebben. naar acht maanden in een ziekenhuis liggen en naar een plafond staren en eigenlijk alle griep op de wereld verloren zijn, dat, zo ervaarde ik dat... Um, dat, dat uh, kon ik niet verkroppen op een, een of andere manier. Dus ik ben gewoon uh, de controle op een bepaalde manier terug gaan pakken. En dat gebeurt echt heel onbewust. Dat, dat sluimert er gewoon heel erg in. Want hoe gaat dat dan als je in een ziekenhuis ligt? Dan word je toch ook wel goed in de gaten gehouden? Hè? Dus ook wat je. Ja, eet, maar dan... mijn rare gedrag was. Ja, dat kon wel bij mij passen. Dat weet, dat, weet, dat weet natuurlijk niemand aan het begin. wat een normaal gedrag is en wat een raar gedrag is. Ja, maar hoe uitte zich dat dan bij jou, dat rare gedrag? Ja, ik kreeg zondevoeding in die tijd, omdat ik niet kon slikken, niet kon kouwen, bijna. En ik ging die zondevoedingpomp controleren, dus eigenlijk een beetje manipuleren. Dus ik zette hem elke keer zachter. Ik wilde gewoon het gevoel hebben dat ik zelf nog wat te zeggen had. En dat miste ik gewoon heel erg. Ik had niks meer te zeggen over mijn leven. Alles werd maar een beetje gedaan door de doktoren en... Ja, ik wist ook niet meer hoe mijn toekomst eruit zou zien. Uh, dat allemaal bij elkaar. Was dat ook echt zo? Of had je dat gevoel dat je geen controle meer daarover had? Ik werd, denk dat ik ook geen controle had. Werd er heel veel voor je besloten? En dan ja, wel. Je, je, is... ja. je, je wordt een beetje aan de goden overgeleverd, denk ik. Um, in die zin, uh, ja, je, je, je dagritme is natuurlijk al totaal anders dan dat je normaal hebt. Um, ja, ja. ja wat, wat, wat was er voordat je in het ziekenhuis Hoe zag je leven er toen uit? Dat is misschien wel goed om even te vertellen. Had je een ja. heel druk leven of was je, had je een baan? Ja, ik had een, ik had een heel druk leven. Vier jongens thuis. Uh, vier pre uh, tiener jongens, zal ik maar zeggen. Jonge tienerjongens. jongens. <laughs> Lekker. Heerlijk. <Niet> <laughs> ja. Uh, en ik werk 60 uur in de week in mijn eigen, ja, mijn eigen bedrijf. Ik ben cameravrouw geweest. En ik had een videoproductiebedrijf. En naast mijn eigen producties draaide ik ook uh, uh, als freelancer bij ongroepen. Dus ik, ik was altijd aan het filmen. Ik was altijd weg of onderweg. Uh, maar als je zo'n druk bestaan hebt, dan moet je alles goed onder controle hebben. Uh, anders loopt het gewoon niet. Anders draait alles in de soep. Zo simpel is het. Ja, precies. Het is een strakke organisatie die je continu hebt. En dat maakt wel dat je er overal bovenop moet zitten... Uh, maar het ging en het liep gewoon. En ik was, ik was een blij mens. Ik, het, liep, ja, het was het leven wat ik wilde. Ja, en, en je ja. had dus ook overal controle over. over dat drukleven. Ik had ook overal controle over. Goede structuur. Ja. ja, op het op dwangmatige misschien wel na. Maar dat moest denk ik ook wel. Want anders zou het me allemaal niet lukken. Dus uh, als ik ochtends om zeven uur al in de auto moest zitten om naar de zaak te gaan. Dan betekende dat ik dat voor zevende uh, moest zorgen dat de jongens gewoon... Uh, helemaal klaar waren. Nou, konden ze natuurlijk op die leeftijd ook al wel vrij veel. Maar uh, je moest wel zorgen dat alles liep. Maar ik wilde ook dan nog wel mijn uh, kamer gezogen hebben, en mijn afwas weg hebben. En mijn wasmachine in de machine draaien. Dus ik maakte soms wel echt wel lijstjes. Um, zodat ik heel snel door alles heen kon lopen. Zodat het alles gedaan werd ja, als ik de deur uit uh, ging... Ja. ja, en dan opeens. Precies, dat was je bestaan. En dan opeens lig je yeah. in het ziekenhuis. En dan ziet de wereld er heel anders uit. Uh, ja, klopt. Wat je, zei, je, je, lag acht maanden hè, in het ziekenhuis totaal. Ja, dat was de eerste opname. Uh, uh, maar... Uiteindelijk, um, de eerste tien jaar van mijn zijn, heb ik ongeveer zes jaar in het ziekenhuis gelegen bij elkaar. Eetje meer. Dus dat is gewoon heel erg lang. Maar de eerste, eerste keer was acht maanden. De en... eerste keer was acht maanden en die heeft er echt wel gere voor geresulteerd dat ik uh, ja, dus richting die anorexia ben geschoten. Ja, maar dat gebeurt natuurlijk niet in de eerste week al, neem ik aan. Want dan lig je gewoon in het ziekenhuis. tenminste, gewoon in het ziekenhuis. Dan lig je in het ziekenhuis en te wachten op wat er gaat gebeuren. En hoe, hoe je behandeling daaruit gaat zien. W ja. Wanneer begon het een beetje moeizaam te worden? Nou, toch wel heel snel. Hm. Ja. Ik denk dat die onzekerheid gewoon parten speelde in die tijd. En. Uh... Weet je, het, het heet gelijk, niet gelijk anorexia, hè? dat rare gedrag. Aan het begin is het gewoon een raar gedrag. Ja. En ik, ik had door dat ik een raar gedrag had. Dus um, die zondevoeding was natuurlijk één wat ik ging controleren. Deed je dat al snel? Sorry dat ik je in de inrede... Dat was best wel snel. Ik denk zeker na die eerste week al of zo. Ik denk in, het, in de tweede week dat dat begon. Maar ook getalletjes onthouden. Uh, bijhouden hoeveel vocht er naar binnen ging... Um, dus echt wel een vreemd gedrag. En ik vond het zelf ook vreemd van mezelf hè, dat ik het deed. Ja. Maar ja, meer als dat was het niet. Dus het viel, wat jij ook zei, van viel het niemand op? Nee, het viel niemand op. Want heel veel gebeurde er ook gewoon in mijn hoofd. En die zondevoeding een beetje manipuleren uh, had ook aan het begin niemand door. En ook omdat ik het zelf gewoon alleen maar een raar gedrag vond. Uh, ja, praat je er ook met iemand over of zo? Nee, maar wat, wat vond je er zelf raar aan dan? Want, want als je zegt, hè, je, je doet dat, je ligt in het ziekenhuis... en je, mm -hmm. je, je voelt die drang dan om misschien die controle... Ja, dat, dat ga je natuurlijk voor jezelf niet op die manier al meteen bedenken. Ook oh, doe dit omdat ik de controle terug wil. Maar je, je bent wel die zondevoeding aan het manipuleren. En dat vind je ja. dan van jezelf raar. Ik weet dat ik aan het begin zei... Uh, iedereen bepaalt toch hoeveel die eet. Dus waarom mag ik dat niet bepalen? Ja. Weet je, iedereen, als iemand geen honger heeft, dan eet hij minder... En um, dus ja, als ik dan die pomp wat lager zette... vond ik dat eigenlijk een soort van normaal. Van, normaal ja. Ik heb geen ja. honger, dus ik wil gewoon controle hebben... over hetgeen wat er naar binnen gaat. Als ik geen honger heb, wil ik geen eten naar binnen. D dat nee, idee. zo simpel ja. is het. En als je wel honger hebt, dan zet je die pomp hoger. Ja, dat deed dat ik dan niet, maar... Uh... En is dat dan niet... Wel, ik heb er niet zoveel verstand van. Weten ze dan niet in het ziekenhuis... ouder is veel minder in haar gegaan... dan eigenlijk de bedoeling was... Ja, ik deed aan het begin zeker niet elke keer. Oké, okay, ja. dus, dus het viel niet op. Het is niet dat het bij week één al gelijk erg op ging vallen. Maar op een gegeven moment wel, En je wordt ook vaak gewogen. Op een gegeven moment zie je je gewicht naar beneden. Ah, gaan. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Maar dan heb ik het echt wel over een paar weken verder, dat, je, dat mijn gewicht, gewicht ging zakken. Uh, en daar hadden de artsen natuurlijk wel moeite mee. Dus ja. ja, dan is het al gauw van, oh, je moet meer binnenkrijgen, dus die zondergoed moet omhoog. Ja, nu zit ik met dezelfde vaart weer naar beneden. Dus dat schoudt niet echt op. Nee, nee. En daar kwamen ze dus pas later echt achter dat dat ook de oorzaak was. Dat je gewicht verloor. Want... Uh, ik denk eerder dat ze door hadden dat ik het zelf deed, Want daar praat ik dus niet over. Dat, dat zei ik ook niet, want dat vond ik dus een raar gedrag. Maar dat vroegen ze dus ook niet aan je? Nee, nee, nee, nee, nee. Dat is wel... Weet je, maar als je ziek bent, dan gebruik je lichaam sowieso wat meer. Dus dat zou ook een reden kunnen zijn ja. dat je natuurlijk wat af gaat vallen. Ja, en kreeg je ook in die... Tijd dat je daar lag in het ziekenhuis. Ba wat, wat doen ze dan met je? Krijg je nou behandelingen? Want ja, en vooral ingestellen van de medicatie. En, hm. en zorgen dat je stabiel blijft. En ik was natuurlijk hartstikke onstabiel in die tijd. Ja, hoe uh, hoe uitte zich dat? Uh, onstabiel, mijn, mijn ogen die zakten zo half dat ik er bijna niet doorheen kon kijken. Spierzwakte zakte overal. Uh, mijn spraak was heel raar. Uh, soms had ik helemaal geen spraak zelfs. Slikken ging slecht, dus ik verslikte me. Mijn ademhaling ging achteruit. Dus dat soort dingen allemaal. Maar Esther, dat is dan allemaal gebeurd in een hele korte periode. Van zeg maar een gezond leven naar wat je dus nu beschrijft. Ja, klopt. Hoe lang hebben we het dan over? Wat voor tijd? Die symptomen begonnen natuurlijk al thuis. Dat was niet in één keer in hevigheid pas die eerste week voordat ik opgenomen werd of zo. Uh, die het thuis en aan het begin dacht ik nog, ik ben overwerkt. Ja. Ik heb wat te veel gewerkt en mijn ogen gaan een beetje half zakken, want ik ben vast te moe of zo. Um, ik denk dat we over een periode van drie, vier maanden praten, dat ik, dat ik echt wel um, doorgestuurd ben op een gegeven moment door de huisarts. Dus binnen die drie maanden ben ik wel naar de huisarts gegaan. Uh, eerst nog naar een andere, naar de KNO gestuurd, maar dat was het allemaal niet. Uh, toen nog eventjes doorgesukkeld en daarna ben ik wel naar de neuroloog gestuurd. En die stelde gelijk vrij snel de diagnose. Dus daar heeft uh, alles bij elkaar een paar maanden tussen gezeten. En ja, als we het dan, ik bedoel, we hebben het nu over lichamelijke klachten, maar als we toch even het bruggetje maken naar de mentale uh, ja, gevolgen hiervan. Wat gebeurt er dan als een arts dat tegen je zegt? Want het is nogal een diagnose, kende hem? Nee. Hm. nee, helemaal niet. Het zei me ook helemaal niks. Het komt ook niet zoveel voor. Um, ja, maar zeg even wat, je de, wat het oordeel ook weer heet. je Ja. Ja. Uh, je gaat uiteraard koekelen als je zo'n naam hoort. <laughs> ja, dat uh, zal ik ook <laughs> Dat is het eerste wat je doet als je thuis komt. Even koekelen, wat, wat staat er allemaal. En eigenlijk valt het nog best wel mee als je andere spierziektes ziet. Um, dus eigenlijk was ik vrij hoopvol. Ik dacht, nou ze gaan me instellen op de medicatie. En jongens, ik pak mijn camera weer op en ik ga weer werken. Dat was mijn insteek. En dat, dat was ook echt het enige wat er in mijn gedachten kwam. Ze gaan het even fixen. En uh, ja, ik ga gewoon weer verder met mijn leven klaar. Ja, even Wordt ook op, obstakel ja. en die nemen we en daarna weer door. Precies. Ja. En ik, um, ik weet wel dat uh, de uh, artsen op een gegeven moment zeiden, zeker toen het lastiger met instellen werd. Van ja, er is een hele kleine groep mensen en daar is het instellen gewoon heel lastig van. En die blijven ook een, leven, een hele leven lang best wel veel forse klachten houden. Ja, en onder die groep viel ik dus op een gegeven moment ja, dusdanig dat ik, dat ik elf jaar geleden, twaalf jaar geleden nu, uh, in een rolstoel terecht ben gekomen en ook nooit meer heb kunnen lopen. Ja. Dus ja, ja. maar dat had ik aan die, in die tijd uh, niet voor ogen. Ik dacht echt van, ze gaan het fixen en het komt allemaal goed. Ja, nou dat, dat, dat bleek dus iets anders te zijn, maar dan... Ja. Die, die mentale klap, want ik, ik, ja, ik wil hem eigenlijk niet zo noemen, maar ik kan me niet anders voorstellen dan dat het een enorme klap is gewoon in je gezicht. Dat je gewoon heel anders je leven, je bent gewoon totaal een ander leven gewend en je, moet op, je kan opeens niet zoveel meer. Ja. En de toekomst ziet er ook nog eens een keer helemaal niet rooskleurig uit. Wat, wat doet dat mentaal met je? Ja, heel veel. Heb, heb je daar ook hulp bij gehad bijvoorbeeld? Heb je daar gesprekken met mensen over gevoerd? Op, de, op een gegeven moment, zeker toen ik dat raar gedrag van die anorexia ging ontwikkelen, uh, heb ik natuurlijk psychiatrische en psychologen al op, mijn, uh, op ja. mijn bordje gekregen. Ja, dat lijkt me uh, wel. Maar aan het begin niet. Nee. nee. Da daar kreeg je niet uh, de dus ondersteuning het, in van. Ik denk dat het nog wel een puntje is dat best wel verbeterd kan worden in deze maatschappij of zo. Want ja. Ja, je, krijgt, je krijgt die diagnose. En, en dan moet je het maar zelf... Mentaal zien te rooien of zo. Precies, dat bedoel ik. Dus er is niemand. Dat vind ik, dat, daarom vraag ik het. Want dat vind ik wel opmerkelijk. Want het is, ik kan me zo voorstellen dat je daar helemaal. En dan rij naar huis met zo'n zo boodschap. Rij je googlen en dan zit je thuis achter je computer. En dan kom je al die verschrikkelijke dingen tegen. Dan zou het fijn zijn dat je daar even met iemand over kan sparren. Van wat... En nu. Nou, ben ik, wel, ik, ik, ik, uh, ik ben heel naïef. Ja, is naïef. Ik ben ook wel nuchter, denk ik. Dus ik had serieus het gevoel van ze gaan dit fixen. En ik ga mijn camera weer op mijn schouder zetten. En binnen de kortste keren uh, is deze ellende vergeten en ga ik gewoon weer door. En natuurlijk zal dat dan ergens ergens wel altijd een beetje last houden. Maar waarschijnlijk is dat dusdanig dat ik wel gewoon mijn leven gewoon op kan pakken. Niet wetende dat er heel mijn leven op zijn kop zou staan. Nee. Maar daar kwam ik natuurlijk wel snel achter toen ik helemaal zo lang opgenomen werd. En... Um, ik denk, ja, en dan, dan creëer je dus een manier om, hier, om hiermee om te gaan. En ik kan me zo goed voorstellen dat mensen ook helemaal depressief kunnen worden hiervan. Ja, yeah, precies. Uh, ja, of een andere manier van coping uh, creëren. Yeah, yeah. Maar ik zeg wel eens, ik denk dat, dat de anorexia een soort van mijn redding is geweest. Dat klinkt heel raar, maar dat is wel iets geweest waar ik me aan vast kon klampen. Zodat ik wel door kon gaan. Yeah. Alleen het verwoeste mezelf. En daar was ik natuurlijk helemaal niet van. Uh, daar was ik helemaal niet mee bezig met die tijd. Uh, maar je moet iets hebben waar je, waar je je aan vast kan houden om door te gaan. En ja. bij mij was dat gewoon, Ja, mijn lichaam creëerde dat automatisch, denk ik. En, en hoe om, mee om te gaan, die Want Hoe zag die anorexie er bij jou uit? Was het ook een. een had je daar echt de behoefte om, om ook af te vallen of ging het jou echt om het beperken van je eten? Dus die controle? Ja. Ja, dat heb ik natuurlijk nog niet gezegd. Nee, ik, was gewoon, uh, of, ik ben gewoon lang en slank en dat ben ik mijn hele leven geweest. Ik was nooit met mijn figuur bezig, want ja, ik was gewoon slank. Dus uh, de reden om af te vallen was er helemaal niet. Hm. Het, uh, de reden om af te vallen uh, binnen die anorexia was puur dat het afvallen een eikpunt was geworden om te zien of mijn controledwang voldoende was. Of je dat kon? ja. En had je dan voor jezelf een bepaald gewicht in je, in je hoofd? En daar moest je naartoe? Um, nee, als het maar minder was. Als het maar minder was. Ja. Als het maar minder was. Maar dan hebben we het wel over een, een echt maanden later. Ik, uh, ik ben dus aan het begin opgenomen. Toen creëerde ik dit gedrag. En dat ging door en door en door. En dat, dat met vlagen was het sterker of minder sterk. Maar op een gegeven moment werd het... En dan praat ik echt al over dat we misschien vijf maanden in het ziekenhuis lagen. Dusdanig erg... Um, dat het mij zo erg beheerste, ik kon aan niks anders meer denken. En um, ja, wat ik, wat ik zeg, ik voelde me krachtig en sterk op het moment dat de gewicht af was. Want de maatschappij is natuurlijk zo ingesteld van alles waar je moeite voor moet doen, dat, dat geeft je een bepaalde mate van kracht. Dat mm -hmm. er voel je je sterk bij. Hè? Ga je hard lopen uh, en je, je overtreft... De afstand van de vorige dag, dan voel je je krachtig. Nou, ja. en zo werkte dat een beetje bij mij ook. Op het moment dat ik, dat ik gewogen werd en er was wat af, dan gaf het me dat even een ontzettend krachtig gevoel. Even? Even, want het is eigenlijk die uh, dopamine die even vrijkomt, die jou dat euforische gevoel geeft. Uh, waardoor je ook je gedrag natuurlijk blijft herhalen, want dat is natuurlijk ook zoiets. Ja. Ik was er altijd maar even blij mee, want daarna kreeg ik heel de. Um, reutten mijn teut artsen natuurlijk weer over me heen... die er helemaal niet zo blij mee waren. Nee, precies. En uh, die artsen die zorgden er op een gegeven moment zelfs voor... dat ik uh, in mijn bed vastgebonden werd... om met uh, dwang dus mijn voeding te geven. Dus dat escaleerde op een gegeven moment heel erg hoor. Mijn gewicht bleef natuurlijk zakken... en doordat mijn gewicht op een gegeven moment zo ontzettend laag was... konden, konden de artsen ook weinig meer qua medicatie. Want dat was allemaal cruciaal voor je lichaam. Zeker als je zo laag in je gewicht zit. Nou. Dus dat is echt wel een dingetje geweest. Nee, anorexia is een ongrijpbaar iets. Ik vind het nog steeds heel raar. Want vroeger dacht ik altijd, uh, ja, een psychische aandoening gaat mij echt niet raken. Dat, dat, daar ben ik veel te nuchter voor. Dat, dat, zo zit ik niet in elkaar en dat zal mij nooit pakken of zo. Dat idee had ik echt. En dit, dit is echt een sluitmoordenaar die erin geslopen is, die ik er gewoon niet meer uitkreeg. Ja. En dat, dat, dat is vooral heel raar. Op een gegeven moment heb je het gevoel dat je hele anorexia een soort van je brein gehackt heeft. Die, die neemt gewoon alles over. En daar, daar, kom je, daar kom je niet los van. Hoe vermoeiend is dat dan ook? Om de hele dag daaraan te moeten denken. Ja, dat is uh, heel vermoeiend. Want ik denk ook als je uh, nagaat hoe je brein werkt. En dan heb ik het over de meest primitieve... primitieve uh, gedeelte van je brein zou ik maar zeggen die is ervoor gemaakt om jou natuurlijk continu in leven te houden dus zodra je tekorten hebt qua voeding of vocht, dan krijg je continu signalen dat je moet eten en als je anorexia hebt, dan wil je dat niet maar die signalen zijn er wel degelijk continu, het hongergevoel echt dat knorren in je buik, dat verdwijnt op een gegeven moment wel, die maakt denk ik ook vanuit het kop niks aan, <laughs> dus, laat maar zitten de dus hoop te behalen hier, dat schiet niet op maar um, je krijgt continu wel die signalen van eten, want er zijn serieus ontzettend veel vrouwen en meiden met anorexia of mannen, dat kan natuurlijk ook mannen treffen, ja. die uh, zelfs uh, uh, receptenboeken hebben geschreven en op die manier altijd met eten bezig zijn. Want je hersenen geven continu signalen dat, dat jij maar moet gaan eten en dat is logisch, want die wil jou in leven houden. En er is dus nergens in jouw brein, en vergeef me als het een stomme vraag is, maar er is dus nergens in jouw brein een, een stemmetje dat zegt, maar dit is eigenlijk heel slecht voor je lijf, hè? Je weet toch dat je wel gewoon die voedingsstof ja. nodig hebt? Weet je, je hebt een gezond gedeelte van je brein en dat is er ook nog steeds. Okay. Alleen dat wordt verdrongen door dat slechte gedeelte van je brein, van die anorexia, zou ik maar zeggen. Maar is dat dan wel een, een, een interne strijd die je soort van hebt met die stemmen? Of, of is die anorexie stem zo hard en zo overtuigend dat dat gewoon eigenlijk helemaal niet zoveel doet? Dat, dat kleine stemmetje dat zegt, oeh, pas op hè, je gezondheid. Ja, uh, je, je kent die uitdrukking vast wel van alles wat je voedt, dat groeit. Alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Ja. En dat is met die anorexie ook zo, dat zit in je hoofd en dat wordt continu door jou gevoed. Continu, dus het wordt steeds groter en het wordt steeds meer aanwezig. En op een gegeven moment, ik weet, ik ben dus uiteindelijk ook met een IBS opgenomen op de psychiatrische afdeling. Op de gesloten afdeling. Uh, daar kreeg ik ook onderdwangvoeding. En doordat ik natuurlijk een zonde had vanwege mijn gebrek aan uh, kouwen en slikken. Niet permanent hoor, want in die tijd kon ik ook alweer weer gewoon eten. Maar toen had ik soms vlagen dat het wat, wat moeilijker ging. Dus die zonde bleef ik houden. Dat ik uiteindelijk die zondevoeling weer allemaal uit mijn maag trok. Als het ware met een, met een spuit. Ach. En dat ik op mijn bed lag en ik voelde me alleen nog maar leeg. Ik vond het zo vreselijk. En ik wilde niks anders dan dat die hele nachtmerrie over zou zijn. Dus ergens in jou weet je dondersgoed van dit is geen leven. En dan zou je zeggen van... nou Turn it on. Ja, he? stop er dan mee. Maar... Ja, stop er dan ja. mee. En is ook, het is zo, elke dag dacht. Lekker bakkelijk. En elke dag stond ik op. Nu ga ik normaal doen. Dit achterlijke gedrag, hier, hier stop ik mee. Ik was gewoon een, een, een normale weldenkende vrouw en er is gewoon helemaal niks meer van over. En elke dag opnieuw sta je op met het idee van ik kap ermee mee en nu ga ik het gewoon goed doen en met de eerste slok zonder voeding die naar binnen gaat... escaleert het en krijg je error in je hoofd... en ben je weer helemaal terug bij af. Nou, het, lukt, het lukt gewoon niet. Wil, wil je me dat eens uitleggen, hoe dat dan werkt? Want die error in je hoofd, hoe die ontstaat... Want dan, en nogmaals, als ik, ik probeer te begrijpen... dan lig je dus daar vol overtuiging... Ik ga dit echt niet meer doen, want het is echt uh -huh. slecht voor me. En dan gaat dat blupsje gaat zo naar binnen. En uh -huh. is dat dan een fysieke reactie? Dat je ook bijvoorbeeld voelt van... shit, er komt weer iets uh, in mijn maag... en dat wil ik helemaal niet... En je, begint ik, het daarmee? Of is het, begint het in je hoofd? Of, waar, ja, waar begint die waar, error? Waar het precies begint, weet ik eigenlijk niet. Maar um, ik weet wel dat ik de zondevoeding als gif zag. Op een gegeven moment. Ondanks dat je feitelijk gezien weet dat het je in leven houdt. En dat het, dat het eigenlijk heel kostbaar is. Zo keek ik niet, zo keek ik niet naar die zondevoeding. In mijn ogen was het gif. Want op het moment dat het naar binnen ging betekende dat, dat ik waarschijnlijk weer aan ging komen in gewicht. Ja. Want ja, stomweg, elke druppel zie jij als kilo bijna. Um, op het moment dat het naar binnen ging... Uh, ja, dan, dan, dan is dat geen geen meer... maar dat zijn direct kilo's in je hoofd. En kilo's betekenen controleverlies... omdat het cijfertje dan in plaats van naar beneden weer omhoog gaat. Ja. En ik wilde helemaal niet... Slank zijn, dus ik, ik wilde helemaal niet mager zijn. Maar het gaat om dat getal en het gaat om, die, om de, de kracht over dat getal hebben. Toen, toen, ja. je, toen je dus bent opgenomen, hoeveel kilo was je toen kwijt in totaal? Mm, ik zat op een BMI van 12 uiteindelijk. En als je weet dat het een beetje een BMI van 19... een gezond, ja. minimaal gezond gewicht Minimaal, ja. Ja, ik, ik noem geen getallen... want ik weet niet of de mensen met anorexia aan het luisteren zijn... en ik weet dat getallen triggerend kunnen werken. Ah, goed, dat je dat zegt. Um, maar ja, dat was dus best wel uh, gevaarlijk. Ja, ja dat klinkt, ja. klinkt niet gezond, nee. En mijn hele gedrag zelfs op, de, op, me, op die uh, gesloten afdeling... was dusdanig geworden dat manieren. Uiteindelijk ook bijna stopte met werken. En ik ook uh, op de IC weerde, werd opgenomen. Omdat ja, de manier bijna stopte. En toen zei de psychiater ook van ja. Er is een, klein, er is een groep van ongeveer 7% van alle mensen met anorexia. Die, er, uh, die eraan komen te, onder, uh, te overlijden. En uh, ze, hij zei tegen mijn man van nou ja. Hou er maar rekening mee dat je vrouw er ook bij gaat horen. Want die gaat het gewoon niet redden. Jeetje. Ja. En dat is niet de eerste keer dat dat gezegd is. Dat is echt wel een aantal keer gezegd. Hoe? Ja, je noemt hem al, je man hoe, hoe, en je vier kinderen. Hoe, hoe, ja. hoe waren die in die periode? Zagen die jou wel gewoon? Ja, ja natuurlijk zagen ze me wel gewoon. Uh, ze zagen mij natuurlijk enorm afvallen. Ze zagen mij worstelen met het eten. Uh, mijn kinderen hebben daar nooit direct iets over gezegd tegen mij. Want dat, ja, dat, dat, ja, dat doe je denk ik niet als kind ook. Maar ik vond het erg, want ik wilde een voorbeeld voor hun zijn. En ik had door dat ik natuurlijk totaal geen voorbeeld was. En hun wilden gewoon een gezonde moeder hebben met een spierziekte. Maar weet je, ik had twee problemen hè? Op, op een gegeven moment. Maar ik denk, ja, die spierziekte was één. Maar die anorexia, ik rekende het met zelf toe. Hè? Ik vond dat ik een raar gedrag had en dit had ik mezelf aangedaan. Ja. En die spierziekte is me overkomen. Ja. En feitelijk gezien vond ik dat ik die anorexia mezelf had toegerekend. En nu kan ik veel milder naar mezelf kijken, maar in die tijd niet. In die tijd vond ik het stom en ik, ik voelde me schuldig ten opzichte van de kinderen. Precies, dat dacht ik al, ja. ja. Uh, mijn man, ja, die, die, die is raadloos geweest, op z'n zacht, zacht gezegd. Okay. Die, die wist ook niet meer wat hij met me aan moest eigenlijk. Maar ik ben heel dankbaar dat hij altijd mij heeft gesteund en mij heeft geholpen. Want hij had ook echt gillend weg kunnen rennen, bij wijze van spreken. Want anorexia is een hele manipulatieve <laughs> mm -hmm. ziekte. Je bent bezig met liegen en bedriegen heel veel. Yeah. En dat maakt het ook nog eens heel lastig. Want stom genoeg wil je ja, rare gedrag ook nog eens een keer een beetje uh, uh, de kop indrukken. Door aan de omgeving te laten zien dat het allemaal niet zo erg is. Dus uh, ik vertelde gewoon dat ik gegeten had terwijl ik niet gegeten had. Ik vertel dat ook zonder voeding nam, terwijl ik geen zonder voeding nam. Dus je bent enorm aan het liegen. Je leeft in een soort, uh, uh, ja, een, een tweede wereldje naast je normale wereld of zo. Maar dat doe je omdat je eigenlijk niet wil dat ze zich zorgen maken. Dus als jij zegt dat je wel gegeten hebt en dat je niet afgevallen bent... dan Gaan zij met een goed hun, gevoel hun, naar huis. Ja, hoop hun, dan hoop je dat hun daarin trappen terwijl ze aan alles zien ja. dat het helemaal niet zo is. Nee, want dat, daar trap je natuurlijk niet in als je... Nee, nee, precies. En, en zeker niet als je die gesprek met die dokter dan hebt. Die zegt, hou er maar rekening mee dat jouw uh, vrouw bij die, die groep hoort. Dat lijkt, ja. dat lijkt me ook nog wel een pittige mededeling. En dan zou ik toch ja. ook wel een beetje boos worden op je, denk ik. Als ik uh, als, ja, ik, als ja. ik de man was. En ik ja, weet niet of dat en terecht en is, hoor. Maar dan denk ik, jezus, als je, als je laat je het ziet, toch niet zover uh, komen? Uh, weet je wat het is? De... Het, het weigeren van voeding, dat hele fenomeen eten en voeding, is een symptoom. Is niet een oorzaak. Dus jij kan als partner, als echtgenoot, er bij mij boterhammen in gaan proppen. Maar dan ben je eigenlijk bezig met een symptoom aan bestrijden. En niet aan de, met de oorzaak weghalen. Nee. En, um... Want heeft hij dat wel eens geprobeerd? Om gewoon je eten voor te schotelen en te zeggen... Nou, dat ging hij stimuleerde natuurlijk in maar... alle tijden. En ik denk dat je dat ook wel moet blijven doen. Stimuleren, maar niet dwingen. Nee. Dwingen helpt niet. En was je daar gevoelig voor als hij dat dan stimuleerde? Nee. Nee, want ik zat, ik zat te ver in mijn anorexia. Dus elke, al, al stimuleerde het hij, dan vond ik hem eigenlijk meer... Um, het, ik had het gevoel dat hij dan tegen mij was. Ja. Zo voelt dat. Dat er een soort van heel complot is tegen jou om te zorgen dat je... Ja, gif... ja, dat had ik echt, dat, dat hele gevoel van complot uh, denken had ik serieus. Ik vond de artsen in het ziekenhuis, die waren allemaal tegen mij. Ze wilden me allemaal vetmesten, uh, want dat was hun reden. Uh, mijn, mijn, mijn man was tegen mij, want die dwong mij natuurlijk ook. De psychiaters waren tegen mij, iedereen was tegen mij, mijn huisarts was tegen mij. Maar dat wordt ook een, op een gegeven moment wordt dat dan ook een hele eenzame strijd... Ja, dat is het ook. En plus dat je dus continu in dat cirkeltje van je eigen denken zit... en daar niet uitkomt. Maar dat betekent ook dat je echt een hele nacht wakker ligt daarvan. Dus je slaapt ook nog eens bijna niet. Um, dat maakt dat je eigenlijk nog labieler wordt. En het, het is gewoon een heel eenzaam wereldje. Ja. Maar wat ik op een gegeven moment um, moest zien te creëren, was wat rust in mijn denken. En dat, dat kreeg ik natuurlijk niet doordat ik continu daar zo mee bezig was in mijn denken... Uiteindelijk ben ik um, gaan tekenen, en dat was zelfs op de psychiatri psychiatrische afdeling. Um, ik kwam mijn dagen bijna niet door en op een gegeven moment um, begon ik een beetje met tekenen. Zomaar? En ik, zomaar uit het niks eigenlijk. Gewoon pennen, papier pakken en uh, wat tekenen. En ik merkte dat het me enorm uh, hielp. En ik ben ermee doorgegaan. En wat ging op je dan tekenen? Gewoon. Simpele dingetjes. Uh, hele, ja, aan het begin waren het hele abstracte vormen, want daar hoefde ik niet over na te denken. Ja, ja. Een beetje mandala-achtige uh, dingen. Uh, wel met pen, want ik had zoiets als ik mijn potlood getekend, blijf ik oneindig gummen, want ik was nogal perfectionistisch. <lacht> dus ik denk nou, ik ga maar mijn pen tekenen. En dan, um... Maar ik kwam erachter op het moment dat ik aan het tekenen was, dat mijn gedachte even stil stond. Dus ik was niet in dat cirkeltje bezig met negatief denken, maar ik had gewoon mijn gedachten op nul, op niks, op, op oneindig, op dat papiertje. Dat is lekker. Ja, dat, nou, dat was een verademing. Ja. En dat ben ik gaan doen en dat ben ik blijven doen. En op een gegeven moment ben ik echt hele nachten door gaan tekenen. Vroeg ze nog altijd aan de beveiliging of ze de woonkamer open wilde doen, want je legt me, lag altijd met z'n tweeën op een slaapkamer, dus ik kon daar geen licht aan doen. En dan mocht ik in de woonkamer zitten en dan zat ik gewoon hele nachten door tekenen. Maar dat resulteerde wel dat ik iets meer rust in mijn denken kreeg. En dat rust in mijn denken maakte dat ik meer open stond voor mijn omgeving. Uh, waarvan ik voorheen dacht dat ze tegen mij waren. Toen ging ik in een keer inzien dat ze mij wilden helpen. Ah, en dat ook ging... dat besef kwam gewoon ineens op? Ja, dat, nou, dat kwam druppelsgewijs binnen. Hm. Maar wat er voorheen, voorheen was daar totaal geen ruimte voor. Maar daar, uh, door dat tekenen, door dat rust wat ik in mijn denken kreeg... Want wat ik zeg, ik sliep ook niet. Dus je wordt echt mentaal zo zwak. En emotioneel zo zwak. Dat je eigenlijk uh, daar nooit uit getrokken kan worden als je zo moe bent. Nee. Maar als je natuurlijk wat rust krijgt, dan ben je wat sterker. En dan, dan kan je die, die, dat soort dingen wel zien. En heb je toen ook, omdat je dus wat meer rust in je hoofd kreeg... kon je toen ook wat meer bedenken van... oké, okay, dus dit, dit, dit, ik heb hier hulp bij nodig. Of ik moet hier met iemand over gaan praten. Of... Kwam dat besef toen ook? Langzaam. Langzaam. Of ja, dacht je toen nog... Had... gelijk eigenlijk een, gedra een gedragsverandering bij mij. Hij kon andere gesprekken met mij voeren. Uh, ik kwam langzaam een beetje uit mijn bul. En dat zag zelfs hij. Dus um, ja, die gesprekken die waren daar nou natuurlijk met die psychiater en psychologen. Alleen die kregen meer inhoud, zou ik maar zeggen. Ja. En dat durfde je daar, want ik kan me namelijk, terwijl ik het net zei, dacht ik ook, ja, als je zo jouw verhaal uh, vertelt, dan ben je ook wel iemand die het allemaal heel graag zelf wil doen en zelf eruit wil komen. Heb je dan ook wel die hulpvraag wel gesteld? Van, ik heb hulp nodig. Ja, ja, uh, want ik zag ook in dat ik op de psychiatrische afdeling er niet ging komen, want ik kreeg natuurlijk totaal geen gerichte uh, hulp bij mijn anorexia. Het enige wat ze deden is mij in leven houden. Dat was hun taak. Zorgen dat ik niet dood ging. Maar ja, dat, dat, dat zeg ik, dat is een symptoom, dat eten. Dat was geen oorzaak. Ik wist dat mijn oorzaak veel dieper lag. En dat daar die hulp uh, zich op moest gaan richten. En niet zozeer op dat eten. En is dat toen ook gebeurd? Dus, was eh, dat ik het heb begin... aangekaart dat ik naar een eetstoorniskliniek wilde. Dat ik dus uit. Uh, want ga je natuurlijk in de. de, de, de Tijdens mijn IBS en de RM wat ik later kreeg. Aangeven dat je wel degelijk open staat voor extra hulp. Dan willen hun daar best in meedenken. Dat en hoop ik wel ja. Dus met die RM naar een eetstoorniskliniek uh, gebracht. En daar was de eerste hulp op gang gekomen. Alleen daarna werd het nog echt wel een zoektocht naar de juiste kliniek. Want dat was niet direct de juiste kliniek waar ik terecht kwam. Hmm. Waarom niet? Uh, ik vond dat ze daar nog heel erg gericht waren op lichaamsbeeld. En um, dat um, vrouwen en meisjes die daar zaten ontzettend... Um, uh, heel veel waren er niet gemotiveerd, laat ik het daar maar op houden. Mm. En dat motiveerde mij niet. Nee, dat kan ik me voorstellen. En, en de... uiteindelijk ben ik in een kliniek in België terechtgekomen. En er was zo'n strak regime eigenlijk. Je kwam daar binnen en je kwam in eerste, eerste fase hulp en daarin moest je heel duidelijk je motivatie um, kenbaar maken. En wat uh, was jouw motivatie? Omschrijven mis. Weet je dat nog? Ja, ik wilde weer zijn voor mijn gezin. Ik wilde, ik wilde gewoon weer leven. Ik, dit wilde ik helemaal niet. Ik wilde mijn eigen lichaam weer terug. Ik wilde krachtig zijn. Zodat ook uh, als ik krachtiger zou zijn, mijn hele behandeling rondom de spierziekte weer op poten gezet kan worden. Je wilde dus je ik leven weer terug. genoeg. Ja. En ik kon er zelf niet komen. Dus die. Um, die behandeling daar was er zo op gericht, uh, was u ah, heel groepsgericht, maar je groep was super gemotiveerd, want anders zaten ze niet in die kliniek. En dat hielp enorm. Dus ja. Je dat je steun aan elkaar gedaan. Ja, je steunt elkaar, maar um, doordat al jarenlang, of jarenlang, ja toen ondertussen wel jarenlang, mijn autonomie natuurlijk totaal overgenomen was door artsen, door iedereen om mij heen, in plaats van dat ik zelf mijn eigen autonomie nog had. Um, maakte dat ik, dat ik nog verder in die anorexia schoot. Hè? Want ik wilde continu grip houden. Dus als arts dat uh, voor mij overnamen, ging ik nog harder trekken aan die anorexia. Ja. En in die kliniek zei dus eigenlijk van hier heb je je hele autonomie weer terug. Uh, uh, hoe dan? <laughs> hoe dan? Ja, nou, want dus, het is, ja. het is, het nou, is nou, natuurlijk het was, niet voor niks ontstaan, die controle. Die, die behoefte voor die, ja, aan die controle, die heb je nog steeds. Dus als je dat dan een stukje loslaat, dan moet je wel ergens anders iets voor terugkrijgen, neem ik aan. Ja, nou, uh, hun, hun zeiden echt letterlijk en figuurlijk van... oké, okay, wat, wat zijn de eerste stappen die jij denkt te moeten nemen richting jouw herstel? En die moest je dan helemaal uit gaan schrijven. En hun hielpen daarbij dat die, die stapjes die jij had opgeschreven... nog eens uit te vergroten in die mini-stapjes. En op zo'n wijze dus uh, het allemaal overzichtelijk voor jezelf te maken, zou ik maar zeggen. Maar kleine Daarmee stapjes. Kwam, daarbij kwam natuurlijk ook nog dat het een enorm groepsgerichte therapie was... Dus zodra je in de behandelgroep kwam, moest je ook zeggen van nou, als ik dit bepaalde gedrag creëer, dan is dat eigenlijk omdat ik bijvoorbeeld het, uh, in paniek ben rondom het eten of in paniek ben rondom, nou ja, wat. Dus ik moest, moest uitleggen wat mijn gedrag zou worden bij in bepaalde situaties, zodat de hele groep er ook op kan inspelen. Dus op het moment dat ze mij een bepaald gedrag zagen vertonen... wisten hun waar het aan lag en konden ze mij ook helpen daarin. De, en, en dat en bereid je jezelf dan ook voor op uh, situaties ja. in de toekomst... waarbij er zoiets echt gebeurt. Ja. En dus daar had je veel aan. Daar had ik ontzettend veel aan, ja. En op een gegeven moment was het zelfs zo in, die, in, die, uh, in deze behandeling... dat je uh, in plaats van aan tafel in een groep moest eten... moest je in het cafetaria in uh, het gebouw verderop eten. Hmm. Wel met je groepsgenoten, maar zonder begeleiding. En daar kwam ook dat groepsgevoel, die groepsdynamiek weer terug. Van, uh, ja, Jij moet het dadelijk ook zelf gaan doen. En er is ook niet altijd begeleiding bij. Dus laat maar zien aan je groep dat jij ook gewoon kan eten als er geen begeleiding bij is. Ja. Zo, ja, dat, die hele, hele therapie, daar sprak me ontzettend aan. Hoe lang heeft dat geduurd? Dat je er een beetje los van kwam? Want echt, ik heb er niet zoveel ervaring mee. Ik heb wel vaker natuurlijk dit soort verhalen gehoord. Het is nogal een heftig ding. Je, zei, je hebt het al een paar keer gezegd... Het is echt een sluipmoordenaar. Ja. Dan is ook mijn idee... Dat je daar niet zomaar vanaf komt. Dus hoe lang heeft dat geduurd? Voordat je een beetje voor jezelf dacht van... Hé, jezus. Ik heb, ik heb meerdere opnames in, in uh, België gehad. En de langste opname was een half jaar. Daar... Um, de laatste keer dat ik die kliniek uit ben gegaan... Daar was 2016... En nu kan ik zeggen dat het echt goed met me gaat. Maar dat kon ik niet toen ik daar de deur achter mij dichtdeed. Toen had ik alles wel onder controle, mijn gewicht was weer op peil, Dus ik voelde me echt mentaal sterk en goed. Maar het echte leven moet laten: moet, ja, daarin moet je laten zien dat je erover kan heersen. Want nogmaals, uh, bij mij is het gekomen door zo'n heftige. Ervaren in mijn leven en die, die blijven niet weg, die gaan heel je, leven te, die ga je heel je leven tegenkomen. Ja, en dus is het ook heel makkelijk, lijkt me, voor je brein om dan terug te vallen als er weer zo'n tegenslag komt, om weer exact in datzelfde patroon terug te vallen. Want dat ja. helpt. Ja, net als bij een verslaving bijvoorbeeld. Ja, het lijkt het ook wel heel erg op Ja, als ik het zou en je horen. ziet ook, um, anorexia komt vaak bij uh, een aantal mensen voor. Niet iedereen zal vatbaar zijn voor anorexia. Ik, jij misschien niet. Weet ik niet. Nee, weet ik ook niet. Ik... Nee, nee, weet ik niet. Maar uh, heel vaak zijn mensen... Uh, wat, uh, die leggen de lat heel hoog. Die ja. zijn wat onzeker van zichzelf. Zijn nogal perfectionistisch. Dus die ja. hebben een bepaald ingrediëntenpatroon... om in die valkuil van de Anarchie te trappen, zou ik maar zeggen. En die ingrediënten, die ben ik niet kwijt... op het moment dat ik daar de deur dicht doe. Nee, die precies. heb ik nog steeds. Ja. Alleen, als het goed is, heb ik die tools gekregen... tijdens die opname... dat ik er de rest van mijn leven beter mee om kan gaan. En het is natuurlijk heel moeilijk hè, om dan te zeggen wat, um, waar andere mensen misschien ook iets aan zouden kunnen hebben aan die tools. Want het is vrij persoonlijk, denk ik. Maar wat ja, zijn... het is een gepuzzel om te kijken van wat helpt echt bij jou, zeg ja, maar. Zeg maar ja, maar ja. het is wel de moeite waard om dat te doen. Want uh, ja, het is, het is mogelijk. En hoe heeft dat, wat zijn voor jou bijvoorbeeld belangrijke tools geweest waardoor je, die je jezelf hebt aangeleerd? Waardoor je in situaties nu nou, die controle zelf houdt? Ja, ik denk dat het, dat het continu is je eigen gedrag onder de loep nemen... ...je eigen gedachtengang onder de loep nemen. Dus op uh, het moment dat ik het gevoel heb van ik heb totaal geen grip meer op mijn leven... ...ik weet niet meer hoe mijn toekomst eruit ziet... ...op dat moment mijn toekomst eigenlijk in hapklare brokken weer gaat uitsplitsen van... ...ja, is het, is het werkelijk zo dramatisch of maak ik het dramatischer als dat het is? En door daar elke keer bij stil te staan en uh, moeilijkheden elimineren... ...maak je het weer wat makkelijker voor jezelf. Een simpel voorbeeld is denk ik, um, afgelopen jaar is best wel een lastig jaar voor mij geweest... ...omdat er heel veel veranderingen plaatsvonden in mijn leven. Dus ik was serieus al vijf jaar eigenlijk tussen haakjes anorexia vrij... Uh, ...dat ik eigenlijk niet echt veel moeite moest doen om op de rit te blijven. Maar afgelopen jaar gebeurde gewoon heel veel en niet, niet altijd even moeilijke dingen... ...maar wel dingen die mijn leven eventjes deden schudden, zal ik maar zeggen... Mm -hmm. Dus werkzaamheden die anders werden, uh, mijn hond die overleed, uh, dat was echt mijn maatje. Dus uh, um, ik heb opnieuw maar mijn rijbewijs gehaald en dan met handbesturing, want ik reed natuurlijk voorheen normaal met mijn ja. voeten en nu ja. rij ik met mijn handen. Maar het waren allemaal dingen die, die ik lastig vond, want in één keer moest ik leren rijden op een andere manier, dus ik moest lessen nemen. Dat maakte me onzeker, uh, alles bij elkaar maakte dat ik even de grip op de situatie verloor. En uh, op dat moment merkte ik aan mezelf dat ik weer aan het teruggrijpen was op mijn anorexia. En dan denk je, hè, maar het was niet één ding. Nee, het waren, waren verschillende dingen die mij weer aan het wankelen deden maken. Maar vertel dan dat het je deed teruggrijpen naar je anorexia. Hoe, ja. conc hoe concreet dan? Wat, wat, wat deed je dan? Ging je gewoon weer minder eten? Ik ging echt weer minder eten. Dus je had weer gewoon het idee, oké, okay, die weegschaal is weer belangrijk, die gaat weer wel af. Ja, en stom is, ik kan hier beweegzaam staan, hè, want ik kan niet staan. Ja, maar ik. Ja. ik hoe heb hoe doe andere je dat? Om mijn lichaamsomvang ja, te weten ja. wat, wat ik dan heel strak vast wil houden. En, um, maar ik, ik, ik, zo sukkelde ik denk ik een paar weken door. Tot mijn omgeving ook wel ging zien: hé, hey, volgens mij is er weer gewicht aan het afgaan. En toen dacht ik: oké, okay, ik had het zelf ook door. En uh, ik dacht, als ik hiermee doorga, dan zak ik dieper en dieper. En hoe dieper ik zak, hoe lastiger het is om weer terug te veren. En hoe meer moeite ik moet doen om weer terug te veren. Uh, en toen ben ik serieus gaan kijken van, wat maakt me nou zo onzeker? Wat, wat is er nou allemaal zo, zo heftig dat, dat ik weer hier behoefte aan heb, aan die controle? En ik ben één voor één gewoon die moeilijkheden gaan elimineren. Dus bijvoorbeeld het autorijden, ja oké. Okay. Um, ik had voor mezelf een datum staan waarbij ik die rijtest weer moest doen. En die datum was heel kort dag, zou ik maar zeggen. Dus ik moest heel veel lessen in een week volgen om, die, om dat gewenste resultaat op die dag te gaan behalen. Toen dacht ik, ja, maar moet het, moet het allemaal zo dichtbij? Of kan nee. ik dat nog een maandje opschrijven? Ja. Dat ik gewoon wat meer ruimte heb. Ik heb dat wat opgeschroven. En mijn hond ben natuurlijk enorm mee bezig geweest... nadat nou, dat verdriet mag te zijn. Ik mag verdrietig zijn. Dat, dat geeft helemaal niet. Daar hoef ik me niet tegen te verzetten. Dus één voor één ben ik gewoon al die aspecten onder de loep gaan nemen. En uh, ik kreeg weer meer rust in mijn hoofd. En langzaam, dat was dus weer niet binnen één dag... maar langzaam ben ik er weer uitgeklommen. En dat gaf mij een heel machtig gevoel van... Hey, maar ja, dat wou ik net Nu zeggen. is het me wel gelukt. Ja. Ik ben niet weggezakt. Want het, het fijne natuurlijk aan dat hele... Uh anorexia, als ik dat zo mag noemen, is dat je die controle dus hebt. Dus ik neem aan dat dat dan ook fijn voelt. Als je, he, je doet het niet zomaar. Dus nee. als, je, als je daarmee begint weer, dan heb je het idee ah, oh, oh, le lekker, daar heb ja. je controle over. Nou, dat, maar dan dat, is dat het dus extra moeilijk voor jou, denk ik dan, om daarmee te stoppen. En om dus gewoon dan wat je nu helemaal omschrijft, om dat dan maar weer een hapklare broekjes voor jezelf, uit te denken, is het allemaal wel zo erg. Dat kost veel meer moeite, denk ik, als ik jou dat zo hoor vertellen, dan, dan die controle van die anorexia lekker is, Dat is de meest makkelijke manier. Precies. En weet je, ik ben, ik ben de laatste jaren ook ontzettend bezig geweest met hoe werk ik mijn eigen brein. En um, juist omdat ik hiermee bezig ben geweest, ben ik milder naar mezelf gaan kijken in deze periode ook. Want wat ik aan het begin zei van ik, ik was boos op mezelf, ik verweet het mezelf dat ik een raar gedrag had aangemeten en ik verweet het mezelf dat ik was aan, uh, aan het liegen was tegen mijn kinderen en tegen mijn echtgenoot en, uh, dat verweet ik mezelf allemaal. Maar nu kan ik terugkijken. Maar eigenlijk wil, wil jou, jouw brein niks anders dan rust creëren. He, je, voert, uh, je ervaart een onrust in je emoties. Je bent aan het wankelen. En hoe krijg je daar weer balans in... Door ergens anders iets meer grip te pakken... zodat je weer in balans komt. Het is, het is iets heel simpels eigenlijk. Want ja. daarvoor, daardoor raken ook mensen aan de alcohol. Omdat je eventjes... Alleen, het is kortdurend. Ja. Dus wat ik zei, van je, je, je, dit stofje dopamine komt vrij. En dat geeft je even een goed gevoel. En dat goede gevoel maakt dat even je emoties zeggen... hé, dat voelt lekker. Ja. Alleen, mijn hersenen onthouden alles. Dus op het moment dat ik me weer na jaren weer heel rot voel... wat zeggen mijn hersenen? Heel vrolijk... Weet je, weet je nog, weet je voor nog? Ja. Weet je nog <laughs> hoe we dat toen deden? Ja. ja, en wat doe je automatisch? De meest makkelijke manier terughangen naar iets wat toen geholpen heeft. Ja. Dus het is niet raar, alleen het is aan mij om dat op, uh, snel genoeg te zien en weer terug te schakelen. Maar dat is... Maar het is eigenlijk heel erg logisch. Het is hetzelfde als dat iemand zich rot voelt na een lange dag werken, heel veel stress op zijn werk. Die gaat op de bank hangen en je pakt een zak chips. Wat doet die zak chips? Die geeft jou even... Een heerlijk gevoel. En de volgende dag kom je weer uit je werk. Je voelt je weer kloten, balen. Wat zeggen jouw hersenen? Weet je nog gisteren? Die zak chips. Die zak chips. Dat, dat gaat even een lekker gevoel. En wat doe je hetzelfde? Dat hetzelfde. hetzelfde als met roken natuurlijk. Of met alcohol. Weet ik veel. Andere dingen die verslavend werken. Want dat, dat is het gewoon. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon je hersenen die een bepaalde mate van balans aan het zoeken zijn. En daarvoor zeg ik van het eten is... Geen object op zich wat aangepakt moet worden. Nee, het is het symptoom. Dus je moet die onderliggende dingen aanpakken. En dan uiteindelijk, zeker als je natuurlijk ver in je ondergewicht staat. natuurlijk moet je dat eten aanpakken. Want je zit zo laag dat het natuurlijk gevaarlijk is. Maar weet als je natuurlijk de oorzaak gaat aanpakken. Dat het symptoom langzaam mee gaat veren de goede kant weer op. Ja, ja dat leg ja. je goed uit. Dus ik, ik, ik probeer het ook wel eens uit te leggen van uh, het is hetzelfde als als je één keer een maniertje hebt verzonnen om... Uh, nee, dus ik zal het zo zeggen. Je ziet een grasveld voor je en jij, jij moet naar de overkant en je steekt het grasveld over. Het is een mooi, vers grasveldje en je steekt het één keer over en je kijkt terug, dan zie je je voetsporen zouden door dat gras uh, zichtbaar zijn. Als je de volgende dag datzelfde grasveld weer oversteekt en je pakt hetzelfde paadje, dan gaat dat gras weer op diezelfde manier, wordt het een beetje platgedrukt. Maar ga je dat heel de week doen, dan zie je aan het eind van de week een soort lichtpaardje in het gras. En als je dat nou week in, week uit, maand in, maand uit, op dezelfde manier dat gras oversteekt, dan ontstaat er een greppeltje. Doe je dat heel erg lang, dan ontstaat er een kuil, een echt een diepe greppel. En wat is voor jou de meest makkelijke manier om de eerstvolgende keer dat gras over te steken? Dat is door die voorgevormde greppel. Ja. En zo werkt het met anorexia, maar zo werkt het denk ik met elke verslaving. Jouw hersenen zeggen, maar jij weet, weet je nog, dat was een fijne manier. Dat hielp jou. Dat is mijn greppel geworden. Ja, maar jou bij maar jou was het geen uiteindelijk... greppel meer. Het was gewoon ja. een heel diep ravijn waar je gewoon een soort van inrolde. Gewoon ja. rolde. Dus hoe, het is extra knap. En ik bedoel het echt niet om uh, veren overal in te steken. Maar ik vind het wel echt heel erg knap dat je dan toch die moeite neemt... om die moeilijkste weg te kiezen. Want dat is het wel ja Want Dan moet je dus weer een nieuw paardje gaan maken. Hè? Dus moet je weer ja, opnieuw op dat gras Ja, en, en uh, je moet ook toegeven dat uit een greppel komen je, je haast niet zelf kan. Ja. Dus je hebt echt die ha ja. uitgestrekte handen ja. van de ander nodig om te zeggen: van jongens, uh, probeer, probeer eruit te klimmen en probeer een nieuw weggetje te creëren. Je, niet dat je daar weer een nieuwe greppel gaat maken, maar probeer gewoon vrij over dat grasveld weer te lopen. Ja. En uh, dat hebben mensen geprobeerd. Die pakten pakte mijn hand, die trokken mij eruit. Als het wat lastig is, het eerste wat ik deed is weer terugveren in die greppel. En aan het begin gebeurt dat vaak, maar van liever leeg gebeurt het minder vaak. En ja, maar... uiteindelijk ben je erachter gekomen, jongens, uh, over dat hele vrije grasveld lopen is veel fijner. Want dat is dus uh, niet in één keer goed gegaan. Je hebt een paar keer nee, terugvallen Nee, maar het gaat gehad. altijd met vallen en opstaan. Precies, ja. Maar op een gegeven moment kom je erachter dat je steeds minder vaak terugvalt. En uiteindelijk val je niet meer terug, of af en toe als het heel moeilijk is. Maar dan is het aan jou de taak om er zo snel mogelijk weer uit te klimmen. Ja, en, en niet te streng zijn voor jezelf dan op dat moment. Dus dat je ook voor nee. jezelf kan bedenken: van het komt ergens vandaan. Weet je nog? Dat ja. greppeltje is er. Heb ik, daar heb ik toen zoveel moeite voor gedaan. Dat, dat is de reden waarom dit nu zo voelt. Ja. Ja, en weet je, ik vind het zelf altijd heel lastig als je het over anorexia hebt. Dan denken mensen altijd het clichébeeld van, oh je wil slank zijn of je wil je, ja, voldoen aan ja, het uh, beeld wat, wat de maatschappij zo ja, mooi voorschotelt. Uh, ja. Maar dat, dat is 9 van de 10 keer gewoon echt niet zo. Als er meisjes zijn die uh, door lijnen of door hè, uh, zich aan een strak dieet te houden in de anorexia... ...gezakt zijn, zou ik maar zeggen... ...is dat toch 9 van de 10 keer een onzeker zelfbeeld... ...of er zit er altijd wel wat achter... ...waardoor ze toch daarin doorgeslagen zijn. Het is niet zo als mijn buurvrouw gaat lijnen... ...dat ze uh, in weg zal zakken in de anorexia. Nee. Er nee. ligt echt veel meer ten grondslag in... En wat denk dat je dat ja. Want dat vind ik wel interessant. Een negatief zelfbeeld is dan een van die dingen die je misschien onderliggend zou. Maar ook die ja. behoefte aan een controle. Want ik hoorde je net ook zeggen, vond ik wel grappig. Uh, want daar heb ik op zich ook last van. Van perfectionisme, hè, de controle willen hebben over dingen. Ja. Dat is ook wel echt een dingetje. Dat is het bij mij ook wel uh, diep. En ja. ik heb het daar met, uh, in de podcast ook wel eens eerder over gehad. Met iemand die ook in een eetstoornis had. En dat was in een periode, dat was een paar jaar geleden. Toen ben ik ook echt flink afgevallen. En toen heb ik mezelf ook wel eens echt, flink, echt af te vragen. Van waar, waarom nou eigenlijk? Ja, precies. <laughs> en dat is gewoon eigenlijk... Het, is, het werd bij mij niet op een gegeven moment ongezond. Maar het was wel iets waarvan ik niet meer snapte waarom ik dat nou aan... Er was wel een reden waardoor ik ermee begon. Mm -hmm. Ik was een paar kilo uh, te zwaar, vond ik. Was eigenlijk ook niet zo, maar dat vond ik. En toen die er af waren, heb ik dat eigenlijk gewoon volgehouden... omdat ik het ook wel fijn vond om, om die macht om die te hebben om dat hebben. te kunnen doen, zeg maar. Dus om door wat ik bedenk, mijn lijf te veranderen. En nu ja. doe ik dat op een andere manier door elke dag te sporten. Dat is een stukje beter voor me. Maar de, denk dat, dat, er ook wel, ja, dat heeft ook wel met controle te maken. Ja, ik merk nu soms, als ik heel erg onrustig ben op een dag... Um... Dan kan ik ook rustig een kast op gaan ruimen. Dat <laughs> klinkt heel raar, maar dat, dat kan me ook, ook een bepaalde manier van ja. voldoening geven. Ja, Want dan ben ik heel ook... snel mijn pennetjes allemaal aan het recht leggen en mijn schriftjes aan het, aan het ordenen. En uh, dat is niet gelijk zo heel schadelijk voor mijn lichaam namelijk. Nee, precies. Maar wel is ook een controle. Dat ruimt een... lekker op. <laughs> ja, en een vorm uh, van controle. Je hebt er controle. Maar het, over. Is, het is weer diezelfde mate van controle die je dan. Ervaart. En uh, dit doet mij ook goed. En als je zo, op zo'n manier toch wat, wat invulling weet te geven... van oké, okay, als ik dan echt behoefte heb om, aan controle... kan ik het beter op deze manier even uiten... Uh, tijdelijk, als het ook gooien op het eten. Ja, dat klinkt uh, veel gezonder. Ja, maar je ziet ook heel veel mensen die uh, extreem gezond eten... en daarin helemaal doorslaan. ja uh, Dus die... Um, die, die denken er heel goed bezig te zijn van ja, ik, ik eet hoor en ik eet heel gezond. Alleen het is allemaal heel, heel biologisch en dat, dat is allemaal helemaal prima. Maar die slaan daar dus dusdanig in door dat ook dat kan uiten in een, in een eetstoornis zelfs. Ja, precies. En dan is het controle willen hebben over alles wat je naar binnen krijgt. Dus ja. Ja, en dan schiet het zover door dat je bepaalde... Uh, uh, Voedingsstoffen helemaal niet meer tot je neemt. Want super slecht nee. of, of hè, dat mensen koolhydraatarm, maar dan ook helemaal nergens meer een koolhydraatje willen eten. Ja, ook op die manier doorslaan. Ja. Ja. Dat is wel grappig, want in die, in die kliniek waar ik dan als laatste zat in België, die uh, heel vaak heb je een heleboel dingen op jouw voedingslijst staan die op de, bij mensen met anorexia op een verboden lijst staan. Zo noemen ze dat dan. Uh, dus dat zijn vaak dingen met veel koolhydraten, ja, met precies. veel suiker, met veel vet, ja. dat soort dingen. Uh, en uh, het leuke was aan deze kliniek ook dat um, we als cliënten zelf ook bepaalde menus mochten samenstellen of met heel de groep bijvoorbeeld uit eten mochten gaan of uh, naar zoiets. Dus dan had je, maakte je duo's met iemand anders en dan zei je nou wij gaan, wij gaan de avondmaaltijd vervangen voor iets heel anders, maar dat was dan wel voor heel de groep. Dus dat was natuurlijk altijd echt tricky. Of ging jij in één keer naar de snackbar om daar patat te gaan halen. Dan uh, je, had je wel heel de groepen in je nek hangen. Want die vonden dat natuurlijk allemaal nee. heel eng. Ja, precies. Maar dat, maakte, dat vond ik zo'n goede aanpak. Want dat A, je wilde je groep niet afvallen. Want dat zeg ik, die groepsdynamiek was heel sterk. Dus ging jij eten weigeren, wist je dat iemand anders daar enorm veel moeite mee kon hebben. Met het feit dat jij eten weigerde. Want die, die zou het liefst ook dat eten weigeren. Ja. Dus jij deed het niet om die ander ook um, een goed gevoel te geven. Dus je, je deed alles eten omdat, ja, omdat je gewoon die groepsdynamiek uh, goed wil houden. Dat is wel maar mooi. Maar het maakt ook dat je, dat je eigenlijk langzaamaan al die moeilijke producten van je lijst aan het elimineren was. Want jij ging gewoon naar een snackbar, want later als jij gewoon weer thuis zou wonen, ging je ook, moest je ook gewoon kunnen doen en gewoon ook een keertje naar de snackbar kunnen gaan of een chocoladereep willen eten of nou, wat over. Maar dat, dat lijkt me wel heel, heel, heel ingewikkeld. Ja, nou, België is sowieso ingewikkeld. <laughs> ja, als het gaat eten. Ja, dan noem je ook wel friet en chocola ook op. Uh, ik weet, ik was nog maar net in de kliniek. En in de kliniek in Nederland uh, was ik gewend met een groep aan tafel te zitten. En dan kreeg je een mes en een vork. En het was op een, een of andere manier bij mensen met anorexia de taak... om die boterham in duizend kleine stukjes te snijden. Oh. En dan helemaal te ontleden in korstjes en in alles. En op zo'n manier je boterham op te eten. Ik kwam in België en mocht ik in één keer, keer geen mes en vork meer gebruiken. Oh, waarom niet dan? Hun nee, dat? Nee, die... dat is niet normaal. Je hebt die, je boterham gewoon dubbel hier. Ja. Dus je mocht, je mocht serieus geen mes en vork gebruiken. Je boterham moest dubbel geklapt worden en zo moest je hem opeten. En wat is dan het moeilijke daaraan? Dat het een heel groot stuk voedsel is in plaats van een heel klein stukje? Ja. Is dat het? Ja, ja. ja. ja dat, dat was het denk ik. Ook weer ja, de controle houden, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Kleine uh, stukjes naar nou binnen kun je wel controleren. Dan, je kreeg een, een, een, een dienblaadje voor je. En er lag jouw menu al op gerangstrikt. Alleen, jij moest dat nog smeren en alles, zou ik maar zeggen. Dus dan lag een stapel boterhammen, wat hoorde bij jouw dieet. Want je moest dat opbouwen. En uiteindelijk, uh, als je niet genoeg aankwam, kwam natuurlijk elke stapel boterhammen bij. Dus uiteindelijk zat je soms met zes boterhammen. En een paar potjes boter en je beleg. En dat lag allemaal van de dienblaadjes. Je hoefde je niet meer uit te kiezen. Maar je moest het wel smeren en opeten. En je dienblaadje moest leeg. Nou, op een gegeven moment kwam ik daar. Sochtens lagen er gewoon de repen chocola naast de boterham. <lacht> <lacht> en toen dacht ik, wat moet ik met deze repen chocola doen? Nou, dat was heel normaal in België. Dat je je boterham openvouwt, die repen chocola ertussen tussen doet. En gisteren. En nog wil Maar dat was wel heel erg shocking. Maar ja, je leert wel de... Normaal, Je leert dat eten weer normaal wordt, zou ik maar zeggen. Ja, of dat helemaal normaal is, weet ik ook niet. Nee, Even dat lijkt woord. me ook niet normaal. Ik zou het mijn dochter niet aanraden. Nee, wij <laughs> hebben toch van die nanoontjes. Dat ja, zijn van die kindertoetjes. Van die kleintjes. Ja, die doen ze daar ook op een boterham. Op je boterham? Ja, dan Een nanoontje op je boterham? En dat wordt gewoon op je boterham gesmeerd. Dus aan het begin dacht ik, dat het naast nou boterham, wat moet ik daarmee? Maar dat moest dus ook allemaal op mijn boterham gesmeerd worden. En zo moest je dat opeten. Ach. Dus dat was wel echt... Dan ja, nou word je daar ook, fysiek ook uh, niet een beetje onpasselijk van... om 's ochtends een chocoladereep op brood te eten? Nou, eten was in sowieso mijn ding niet. Dus dat maakte <laughs> niet uit wat naar binnen moest. Alles was lastig. Ja. ja, en dan had je dat allemaal op... en dan moest je met z'n allen in, een, in je onderbroek... in een rij voor die weegschaal gaan staan. Oh, dat was wel shocking. Maar ja, goed, dat hoorde er allemaal bij. Ja. Jezus. Ja. Uh, nee, ik heb ik ja, ja, ja, een hele goede manier geleerd om je staande te houden uh, nu. Ja, ik denk ook wel eens van, weet je, ik, uh, ik ben nu in totaal, um, ik denk, een jaar of zestien, vijftien verder. Vanaf het begin dan, dat alles begonnen is. Mm -hmm. hè, uiteindelijk nog maar zes jaar verder, naarmate ik dus de anorexia toch echt wel achter mij heb kunnen laten. Um, maar het heeft me ook wel gemaakt hoe ik nu ben. Ja. O, o, o, omschrijf eens hoe je dan nu anders bent geworden. Uh, het heeft In de, de kern. Veel, ja, sterker. En dat klinkt heel cliché, maar je hebt zoveel ja, meegemaakt. Nou, clichés zijn niet voor niks uh, vaak clichés. Ja, precies. Ja, Het heeft me uh, een andere kijk naar het leven gegeven, maar ook een andere kijk naar mijn medemens. Want ik ben A, ook heel anders tegen mentale gezondheid aan gaan kijken. Uh, aan het begin dacht ik meestal dat mensen met mentale problemen toch wel zwak waren, maar ja, dat, weet je, je kiest er allemaal niet voor. Nee. Je ki kiest er gewoon echt niet voor. En nee. dat kan iedereen overkomen, serieus, echt iedereen. Uh, dus die, die blik is wel helemaal veranderd. En uh, ja, ik zit heel anders in het leven. Ik ben sterker, mentaal. En uh, ja, fysiek kan ik me niet heel veel sterker <laughs> noemen. Maar ik ben mentaal wel sterker door alles wat ik heb meegemaakt. Ja. Ja, zo klinkt het inderdaad wel, ja. je hebt een hoop meegemaakt en een hoop overleefd. Ja, want dat mentale is één ding, maar lichamelijk is natuurlijk ook een heel ander ding geweest. Want ja, die keren dat ik op sterven heb gelegen, was niet bij één keer gebleven. Dat is echt wel een paar keer geweest. Ja. Dus, ja. En los van die anorexie, heb je daar dan... Dat lijkt me ook nog best wel heftig, namelijk op sterven liggen. Zeg het even tussen de neus lippen door. dat zijn ook best wel heftige dingen die invloed op je hebben, mentaal, lijkt mij zo. Ben je nooit uh, lichtelijk depressief geworden van dit soort uh, vooruitzichten? Um, kijk, uh, somber word je door te weinig voeding sowieso. <laughs> dat, dat kan ik je wel uh, vertellen. Uh, echt een depressie. Ik weet niet wat een echte depressie is, omdat ik dat gewoon niet heb gehad. Kijk, ik ben somber geweest, maar ik weet, weet wel degelijk dat de somberheid en de depressie twee hele verschillende dingen zijn. Dus somber ben ik wel zeker geweest. Um, maar nee, ik, ik, ik, ik kan nu op sterven liggen en dan kan ik zo snel schakelen dat ik een dag later weer heel optimistisch naar de toekomst kan kijken. Dat klinkt heel raar misschien. Nee, maar dat, dat, dat is wel ja, wat, wat uh, praktijk heb geleerd uh, de laatste tijd. Ik, ik geloof het meteen als je het zo zegt, maar ik vind het inderdaad wel heel... Uh, ik, ja. snap het, ik vind dat heel moeilijk te snappen, maar ik heb dat niet meegemaakt, dus ik weet het ook nee. niet. maar... Uh, ik ben, uh, ja, ik lig nog steeds heel vaak in het ziekenhuis, best regelmatig. En uh, als ik in het ziekenhuis lig, dan kan ik echt serieus niks bewegen. Dan, dan zijn al mijn spieren, die doen het niet meer, zou ik maar zeggen. Dus ik kan me net niet meer optillen, kan niet meer praten, kan haast niks meer zien. Um, en op zo'n moment vind ik, het, vind ik mezelf heel erg zielig. <laughs> Ja, maar je lacht dan erbij. Ik, maar dat is, ja, ja. Dan waal ik echt serieus, heel ja, erg En ja. uh, ik kan me namelijk ook helemaal niet uiten, dus ik kan geen eens zeggen dat ik me rot voel of zo. Ik kan niet huilen, want ik kan mijn tranen niet wegspreken. Um, maar dat duurt een aantal weken en als ik dan weer thuis kom, dan kan ik buiten op straat iemand tegenkomen, die kan aan mij vragen hoe gaat het met je. En dan kan ik heel oprecht zeggen, nou het gaat heel goed. En dan vragen soms mensen, oh heb je niet meer in het ziekenhuis gelegen? En dan moet ik nadenken en dan denk ik, oh ja, maar dan lag ik verleden week nog. Dus zo snel kan ik de deur achter mij weer dicht doen. Maar dat is mijn manier van leven geworden. Gewoon uh, en weer door. Gewoon het is geweest en weer door. Ja. En als je, ja, als je het niet wel antwoord op geeft, dan moet je dat uh, gewoon zeggen. Hè? Maar als je dan in het ziekenhuis ligt en niks doet het meer. Je bent zo helemaal soort van in jezelf opgesloten. Is het eigenlijk mm -hmm. dan als je je ook helemaal ja. niet meer kan uit en kan communiceren. Heb je dan wel eens ook het idee, pff, la maar. Het is wel uh... goed zo. Of heb nee. je altijd nog de kracht ergens van ik moet door? Ja, op dat moment wel. Uh, maar dat komt misschien omdat ik geen fysieke enorme pijn heb. Uh, dus echt lichamelijk pijn, want ik weet niet hoe dat is. Alleen ik kan helemaal niks. En ik weet altijd dat ik er uiteindelijk weer... met een hoop medicatie en kunstschepen weer uitkom. uitkom ja, en ja. dat is wel iets wat ik natuurlijk weet... Uit ervaring, uit de afgelopen jaren. Ja. Ik kom er weer uit. En dan kom ik weer in een status als voor de opname. En dat geeft mij, denk ik, de meeste hoop. Dat ik er weer doorheen kom, zal ik maar zeggen. Ja, en dan snap ik ook wel wat je net zei. Dat je dan, als je dan het ziekenhuis weer bent dat je denkt, hé, klaar, met ermee. en nou weer door. Ja. We hopen dat het langer even niet gebeurt. Ja, precies. Kijk, en wij zitten hier nu te praten... maar mijn spierziekte is een wisselende spierzwakte, omdat soms die signalen wel en de andere keer weer niet goed doorkomen... Bij mijn benen doen ze dus al permanent niet. Maar met de rest van het lichaam uh, gebeurt dat met vlagen. Maar dat kan ook door de dag heen zijn. Dus ik kan nu met jou praten en ik kan over een uur spierzwakte in mijn gezicht hebben. En dan kan ik niet meer praten. Hm. Heb je ook en een daar, te... Ja, daar heb ik wel mee leren leven op een bepaalde manier. Moeten we ook uh, qua tijd een beetje het in de gaten houden dan? Nou, ja, je... ik voel dat het nu nog goed gaat hoor. Ja? Ik weet alleen niet of mijn uh, verhaal te saai wordt of te lang draait. Nee, ik vind maar... het helemaal niet saai. Ik vind het heel interessant. Maar uh, ik denk ja, meer jouw gezondheid. Het. of je? Nee, het gaat goed nog. Maar ik merk altijd van... Uh, dat ik soms van de hak op de tak kan vliegen... omdat er zoveel in mijn hoofd zit of zo. En dan uh, denk ik... Ja, hoe moet ik dat op de goede manier uit... zodat dat de mensen dat ook nog begrijpen of zo. Maar nee, ja, ook is... dat het begrijpelijk is. Ja, nee, dat, ja nou, voor mij is het heel... Ja, zoals je het gewoon nu uitlegt... Vind, snap ik het allemaal heel goed... Alleen ja, het gevoel wat daarbij hoort is natuurlijk voor mij een beetje moeilijk te vatten. Want ja ik, ja, ik ken dat niet. Maar als je het zo vertelt, kan ik me heel goed voorstellen ook. Uh... Ja, nou uiteindelijk, dat heb ik nog niet verteld. Maar vorig jaar, uh, eigenlijk anderhalf jaar geleden, heb ik besloten een boek te gaan schrijven. Oh. En die heb ik uitgegeven vorig jaar. Oh, wat goed. Ah. Ja. Dus uh, hoe heet ik het ben boek? gaan schrijven en ik heb echt alles van me afgeschreven. En binnen een half jaar uh, lag mijn boek bijna op de plank. Dus dat is heel snel gegaan. Dat is netjes. Hoe, hoe heet het? In opname. In opname. Het verhaal achter de glimlach. Alright. Want die glimlach die heb ik altijd op mijn gezicht. Ja, dat kunnen mensen ben niet zien, natuurlijk, maar ja. je bent continu uh, inderdaad. Uh, ja. Bestand. Oh, dat is glimlach. wel grappig, want aan het begin van mijn spierziekte kon ik helemaal niet lachen, trouwens. <laughs> dan deed mijn mondhoek het niet, dus dan lachte ik wel, maar dan zag je het niet. Is er, is er met jouw spierziekte ook een vooruitzicht dat. Is het, hoe noemen ze dat ook weer? Uh, Progressief? Ja. Is het, nee. Wordt het steeds nee. erger? Nee, oh. niet zoals ALS of de meeste vormen van MS of wat dan ook. Dat zijn overigens hele andere spierziektes of, of zenuwaandoeningen? Um, het is niet progressief, maar het wisselt wel. En dat maakt het wel lastig. Dat is natuurlijk een van de weinige spierziektes die eigenlijk continu op en neer gaat. Uh, omdat die signalen dus de ene keer wel bij mijn spieren komen. Die, die signalen die mijn zenuwen uh, doorzenden. En de andere keer niet, want die, uh, mijn receptoren worden elke keer geblokkeerd. Hmm. En is daar, zou je denken, als die, als, eh, op, daar is, daar, misschien is, is daar ooit in de toekomst nog iets aan te doen? Dat die signalen wel doorkomen? Is, is, is, is daar eh, nou, onderzoek daar hebben ze naar... een hoop medicijnen voor en een hoop behandelingen. Okay. Alleen ik reageer daar niet zo heel lekker op, zal ik maar zeggen. Oh. Oh. <laughs> en dat is wat ik aan het begin bedoelde, van heel veel mensen reageren daar prima op. En die hebben eigenlijk best wel goed... Uh, <laughs> Een makkelijk, nou, niet te makkelijk leven, maar die kunnen daar goed mee omgaan... en die kunnen eigenlijk normaal de maatschappij weer in. Alleen, uh, ik reageer op heel veel medicatie heel erg slecht... en ik heb al heel veel pillen. En ik krijg al één keer in de twee weken infuusen. En, uh, het helpt allemaal wel, maar niet dusdanig dat ik geen last meer heb. En doen ze nog steeds onderzoek hiernaar? Ja, ja. daar zijn ze nog steeds mee bezig. Maar het is natuurlijk een relatief kleine groep, want ja. er zijn gewoon duizend patiënten met mijn aandoening. En als je bijvoorbeeld daar tegen aanleg ja. Mensen met MS zijn er geloof ik 22.000, dus die groep is veel groter. Dus als je dan onderzoek gaat doen, is dat natuurlijk uh, wat rendabeler, ja. uh, financieel gezien, als een klein groepje met mensen. Helaas werkt dat wel. Ja. ja. Zijn je medicatie, is dat ook heel duur dan? Of de wordt het wel naarmate de de het natuurlijk minder afgift is. Nee, ik bedoel, is, is jouw medicatie heel duur? Of is dat, wordt het ook gewoon netjes vergoed? Alles wordt vergoed. Nou, gelukkig. Ja. ja. ja Infusies zijn wel heel duur, dat weet ik wel, maar... Uh... Ja. ja, je hebt wel eens van die ziektes, dat je hoort dat echt maar zo weinig mensen het hebben. En dan die, die, die, die medicatie echt een paar ton uh, kost om, uh, ja. om dat uh, te kunnen gebruiken. Ja, ja, ja, dat, dat, ja, dan heb je van die uh, Crohn's dingen die dan ja precies Ja, nee, nee mijn, uh, Tot nu toe wordt alles nog vergoed, dus daar ben ik heel erg blij ja, mee. Ja, dat snap ik. Ja, dat is ook wel... Uh, Jezus. Het zou ja. andersom moeten zijn. Maar... Uh, wil je verder dan nog iets uh, vertellen? Want je zei, ik zit met mijn hoofd vol met uh, allerlei dingen. Hebben we iets gemist? Moeten we nog ergens even op terugkomen? Nee, ja, nou, wat ik, misschien wat er een beetje ondergesneeuwd is... maar dat, dat tekenen waar ik het over had... Mm -hmm. uh, dat heeft bij mij dusdanig effect gehad... dat ik dus rust in mijn denken kreeg... en dat ik meer open stond voor behandelingen. En uh, ik denk dat het echt wel een sleutel is geweest. Want ik heb natuurlijk ook vaak terugzitten denken van... wat hadden artsen nou... Helemaal aan de beginfase kunnen doen om misschien te voorkomen dat ik zo ver zou zakken als wat ik nu heb gedaan. Is, is daar überhaupt, dus als een, een nieuwe situatie voordoet met een andere persoon en die zou in dezelfde situatie terechtkomen, wat zou ik dan kunnen uh, aanraden of zo? Maar dat is denk ik toch iets van zingeving en in mijn geval is dat dan tekenen geweest. Wat heel mooi zou zijn als je iets zou kunnen vinden... om je gedachten helemaal op nul te kunnen zetten... zodat je niet zo ver doorslaat in die cirkeltje van denken. Ja. Want wat ik al zei, van hoe meer je dat voedt, die gedachten... hoe groter het gaat worden. Dus wat je eigenlijk moet zien te voorkomen... dat het heel erg groot wordt. Daarbij komt natuurlijk dat je dat eerst moet gaan signaleren. En als je naar mij kijkt... ik ontkende alles in alle tonaren aan het begin... Ja. He, bij mij was niks aan de hand en eer dat er wat aan de hand was dan was het al te ver ja, dus te ik, ver. ik ga ervan uit dat het bij de meeste mensen zo werkt <laughs> maar het is toch mooi als jij als, als omstanders zou zien van hé, hey, dat gaat niet goed en dan kan kijken, hoe kan ik iemand afleiden en dusdanig dat hij daar ook nog een soort van plezier in die afleiding krijgt, zodat je niet zo heel ver zakt in je denken ja, ja dat lijkt me een hele goeie, maar ik zit ook te denken, zou het ook niet zijn dat je uh, op basis van een, iemands karakter ook een beetje kan inschatten. Hè? Wat jij ook dus straks al zei: die control freak die in het mm -hmm. ziekenhuis kan, uh, komt en uh, niks meer kan. Dat dan ook misschien het nou, het stukje controle ook gewoon voor diegene heel belangrijk is om te voorkomen dat er andere mechanismes ontstaan om die controle ja. te krijgen. Dus dat je bijvoorbeeld, ook al doe je het maar voor de vorm, als arts met iemand overlegt over bepaalde dingen. Van Zal ik je nu dan je zondevoeding geven? Of ja, ik zeg maar wat simpels, ik ben geen arts. Maar dat je daarin ja. ook iets meer loslaat en iets meer aan de patiënt zeg maar, zelf overlaat. Ja, ja, ik denk dat je daar ook wel een punt hebt. Want ik denk, uh, of, of wat taakjes krijgt. Ja, precies. Uh, dat je niet helemaal dat je niet allemaal overkomt. Maar dat je daar ook een klein beetje zelf nog iets over te zeggen hebt. Of in ieder geval ja, denkt je iets over te zeggen hebt. Als ik nu opgenomen word in het ziekenhuis... Uh, en dan nu is het bij mij dus nog heel reëel. Sterker nog afgelopen november, oktober, nee november. Heel november heb ik nog in het ziekenhuis gelegen, een maand lang. Um, en ik merk dat ik nu veel meer de regie krijg. Ook van artsen. Uh, ik kan, zodra ik dan kan spreken, want aan het begin kan ik natuurlijk weinig zeggen. Maar uh, de zondevoeding heeft bij mij dit keer weer 2,5 weken aangehangen. Maar ik mag zeggen op wat voor snelheid en ja, soort dingen. Ja. En dan kan je zeggen, ja, maar is dat niet je anorexia? Uh, het is onderdeel van die controle houden. Ja. Ja. Maar ja. als ik maar zorg dat er wel voldoende binnenkomt, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Maar als ik dan kan bepalen over wat voor periode dat uitgestrekt is. Of hoe snel iets gaat of om wat voor... Uh, vorm van zonder voeding, want daar hebben we natuurlijk verschillende vormen in uh, dan heb ik alweer wat ja. op een gegeven moment um, dingen als wanneer mijn katheter eruit ging of um, mijn, voeding, mijn vochtlijsten ik heb er nu allemaal zeggenschap op gehad afgelopen maand en ik merk gewoon dat verpleegkundigen en artsen dat meer met mij gaan overleggen omdat ze weten dat het heel belangrijk voor mij is Precies, ja. maar dat maakt wel dat ik afgelopen maand eigenlijk heel makkelijk door ben gerold in die zin, mentaal heb ik geen klap gekregen ja. Uh, fysiek ben ik niet, niet extreem afgevallen of iets. Kijk, je valt altijd wel iets af natuurlijk, omdat je gewoon heel ziek bent. Maar niet meer als het nodig is geweest, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. Um, dus ja, die, die controle is gewoon een, een dingetje. Ja. Ja. Ik vond het ook wel heel grappig, toen ik voor het eerst in de kliniek kwam. Kwam ik erachter dat eigenlijk iedereen die daar zat ongeveer hetzelfde was als ik. En dat vond ik zo raar aan het begin dat <laughs> we. Hier huppelen gewoon allemaal estertjes rond. Ja, maar je denkt, ik ben heel raar. Ik ben, ik ben ja. degene die gek is. Ja, maar ook, ook wat ik zei, diezelfde karaktereigenschappen hadden. Ja, ja. Eigenlijk dacht ik van, ja, als je, als je de tien op een rij zet... hebben ze allemaal hetzelfde karakter bijna. Ja. En dat is gewoon heel apart om ja. te ervaren. Ja. Ja, want, nou ja. Daarom zei ik, dus misschien is daar toch wel een soort van de karakterschets van te maken door een echte arts en een echte psycholoog in een team... dat je daar eens een keer een onderzoekje naar doet... van wat voor mensen zijn je daar echt heel gevoelig voor... en in welke situatie ontstaan nou dit soort problemen. Misschien kunnen we daar in het voortraject al ietsjes... Hè? Ja, dus ja, wat ze nu bij ja. jou doen eigenlijk. Ja, maar ik weet je, er is natuurlijk ontzettend veel onderzoek al gedaan. Zeker de laatste tijd rondom anorexia en eetstoornissen, gelukkig. Uh, maar die combinatie met een lichamelijke aandoening... Uh, daar las ik dus heel weinig... Over. En vandaar dat ik ook mijn boek wilde schrijven. Meer ja. zo van kijk wat er kan gebeuren. als iemand zo'n heftige situatie in zijn leven in een keer door moet maken. Ja, nou ja. interessant. En hoe, uh, hoe ziet 2023 er voor je uit? Geef je nieuwe plannen? Je eigenlijk... Nou ja, nou ja. <lacht> <lacht> nee, ja, nee. Ik ben, ik zit, dat ziet niemand natuurlijk met een podcast. Ik zit helemaal te smijden, want ik krijg weer een nieuwe hond. Oh, mijn, uh, okay. Ja, mijn hond was natuurlijk in, uh, eind november overleden. Olivier, mijn labrador. En uh, mijn uh, nieuwe hond gaat Bella heten en die is nu 2,5 weken oud. Dus wat mijn, leuk. mijn 2023 begint al helemaal leuk. Ik ben helemaal in de gloria, want ze komt eind januari bij ons in het gezin. Een nieuwe labrador? Een, een nieuwe andere? labrador, dus het begint al helemaal leuk. Ja, dat, daar heb ik echt heel veel zin in. En voor de rest, ik werk nu als uh, vrijwilliger in de bibliotheek, als bibliotheekondersteuner. Okay. Uh, om over zingeving te praten dat doet mij gewoon ontzettend goed en uh, gewoon in de maatschappij een betaalde baan hebben is voor mij eigenlijk niet echt handig en niet haalbaar vanwege mijn lichamelijke aandoening omdat ik gewoon um, te veel fluctueer en ook mijn concentratie soms niet heel prettig is Hè, dat, dat laat nog wel eens de wensen over mm -hmm. en met vrijwilligerswerk ja, als het, ik, je hebt die ruimte als het echt niet gaat, kan ik het aangeven en die vrijheid heb ik daar gewoon dat dus mijn. dat uh, doe ik komend jaar weer, daar ben ik vorig jaar mee begonnen, na het schrijven van mijn, van mijn boek eigenlijk. Ik heb daar toen een lezing gegeven in de bieb, toen dacht ik, oh met deze plek hier, hier wil ik werken. Toen <laughs> ben ik er eigenlijk ook blijven hangen. Wat leuk. Dus um, ja, nou, dat ja is daarvoor fijn. Deed, deed ik vrijwilligerswerk in een zorgboerderij, maar die is failliet gegaan door de corona, dus die was toen kwijt. Oh, dat is vervelend. Dat was heel sneu, ja. Maar wel fijn dat je een plek hebt gevonden waar je gewoon ook. Uh, het, waar je als het even niet goed gaat niet naartoe hoeft. maar als het wel goed gaat naartoe kan. en je er fijn ja. bij voelt. Dat is uh, heel belangrijk. Ja, ik denk dat het gewoon belangrijk is. dat je voldoende prikkels hebt die je positief beïnvloeden. En ja. in welke setting je ook zit. voor mij is het dan anorexia, wat natuurlijk een, een trigger is. maar als je ook een andere mentale kwetsbaarheid hebt. Is, is het denk ik fijn als je wel dingen om je heen hebt gecreëerd. die je voldoende afleiding geven. waar je gewoon energie van krijgt. En dan nog nee. een hondje erbij. Leuk hoor. Ja, leuk hè? Ja, dat is ja. heel leuk. Ja. Bella hè? Kleine Bella. Ja. ja. Heel leuk. Nou uh, Esther, ik uh, wens je dan een heel uh, mooi jaar. Ja, nee, jij En ook dan heel veel uitkijken. plezier met die hond. En, uh, weet je, dat fijne wel. kerstdagen. Ja, fijne kerstdagen ook nog. Ja, Dat moeten we ook nog er doorheen. Ja, okay, <laughs> ja, als je dit hoort is, het ik de kerst al achter de rug. maar. Ja, dit, ja dan, als het, deze online komt, dan uh, is de kerst al terug. Maar het is nu, ja. wat is het nu? Vrijdag, de, uh, de dag voor kerstavond, de 23e. Ja, de 23 ja. ja. Nog geen kerst, gelukkig. Ga nee. je nog wat leuks doen met kerst? Ja, heel de familie komt hier eigenlijk. Dus we gaan uh, met z'n allen gezellig uh, bij elkaar zijn, cadeautjes onder de boom en eten. eten. Eten. Nou, had ik vroeger nooit gezegd met een glimlach. <laughs> wat staat er op het menu? Uh, nou, eigenlijk hebben we een lopend buffet, want we zijn hier met z'n 21. Een lopend buffet, Esther. Ja, lopend met mijn rolstoel. <laughs> Iedereen wil lopen behalve ik. Ja, weet je, dat is wel grappig, want ik zeg ook altijd: ik sta ergens te wachten. Of ik loop ergens naartoe, maar ik loop al lang niet meer. Maar ja, dat zijn termen die, die blijven erin. Ja, klein grapje. Maar uh, nee, de, we hebben zo'n grote groep hier dat, het, uh, dat het we ja, op zo'n manier. dat... Invulling hebben gegeven. Iedereen mag zijn eigen bordje opschrijven. Goed plan. Wens ik je heel veel plezier bij. Ik vond het een uh, heel fijn verhaal. Ik vond het leuk om naar je te luisteren. Ik vind het erg goed op uitgelegd. Ik heb weer wat geleerd. Ja, nou ja, helemaal uh, fijn. En dank voor het luisteren. En tot zover de praatkamer voor deze week. Heb je zelf hulp bij psychische problemen nodig? Neem dan, je weet het, contact op met je huisarts en praat erover. En heb je behoefte aan een anoniem luisterend oor? Dan kun je altijd contact opnemen met de luisterlijn. Kijk daarvoor op deluisterlijn.nl. En wil je zelf meepraten in de podcast? Je bent van harte welkom. Kijk dan op praatkamer.com of stuur een mailtje naar meepraten Heel graag tot volgende week en natuurlijk de allerbeste wensen voor dit nieuwe jaar.